Dit is Maud Schreurs met het NWS-journaal. Artsen die hebben gewerkt in de Syrische stad zijn nog maar 35 artsen. En maar zeven van hen kunnen opereren. Veel artsen vertrokken vanwege de burgeroorlog naar Turkije. Maar ze kunnen nu niet meer terug. Het Syrische regime besloot in juli de enige toegangsweg naar Oost-Aleppo af te sluiten. Daardoor is er een groot tekort aan eten en medicijnen. En de artsen die nu nog zijn in Oost-Aleppo zijn uitgeput. In veel zwembaden zijn de roestvrijstalen bouten nog steeds niet vervangen. En daarom kan een ongeluk zoals in 2011 in Tilburg opnieuw gebeuren... zeggen deskundigen in het radioprogramma Reporter. In Tilburg vielen twee luidsprekerboksen van het plafond. Een baby kwam om het leven. De bouten waaraan de boksen hingen waren van RVS. Ze waren aangetast door gloordampen. Volgens nieuwe regels moet RVS en zwembaden nog voor het eind van het jaar... zijn vervangen door verzinkstaal. Veel zwembaden zijn nog niet zo ver.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 En de orkaan Matthew veroorzaakt nog steeds problemen aan de Amerikaanse oostkust. In North Carolina en Virginia worden nog windsnelheden gemeten van 120 km per uur en er valt veel regen. Nog steeds zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom, vooral in Florida. In de VS zijn inmiddels 16 mensen omgekomen door Matthew. In Haiti vielen honderden doden. Het weer opklaringen bij minima dicht bij het vriespunt. Morgen een mix van zon en wolken en aan de kust kan een bui vallen. Het wordt ongeveer 13 graden.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 Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1197. Ja, 97. We gaan weer beginnen aan uh, een new age muziekprogramma hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Heugen. Uw gasten, ja, voor de komende twee uur. En uh, het, ja, er is zoveel nieuw werk binnengekomen. Ik krijg het niet meer weggewerkt. Vandaar dat we in dit programma van twee uur... Maar liefst acht nieuwe werkjes gaan behandelen. Ik kan ze ook niet allemaal opnoemen. Vandaar dat ik de eerste van dit uur opnoem. En dat is van Luna Blanca. Richard Hex. Die samen met zijn flamingo-band hele fraaie werkjes heeft gemaakt. En dit is Airplay Adventure. En ik zou zeggen, wil je de playlist helemaal meelezen? Dan kan dat natuurlijk via Pixelradio.info. Ik wens je heel veel... Luister plezier. I know no. the ball Mahal ko, mahal